Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie was eind vorig jaar niet voorbereid op alle onrust en knoppartijen... rond de wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv, dat zegt de inspectie. Kleine groepjes railschoppers trokken na afloop van de wedstrijd door de stad... op zoek naar Israëlische supporters, die werden opgejaagd en mishandeld... Oproepen voor die flitsacties gingen rond op social media, zegt de inspectie. Die flitsacties waren echt geheel nieuw. De politie had ook zich niet voor kunnen stellen dat dit zou kunnen gaan gebeuren. Dus we waren er daarom ook niet op voorbereid. Maar uiteindelijk wist de politie toch snel te handelen... en de supporters van Maccabi in veiligheid te brengen. Er is ook onderzocht hoe de burgemeester, politie en het OM... die avond en nacht hebben samengewerkt. Dat onderzoek komt later vandaag naar buiten. Het parlement van Iran werkt aan een voorstel om uit een internationaal kernwapenverdrag te stappen. Dat akkoord kwam er meer dan 50 jaar geleden om de verspreiding van kernwapens tegen te gaan. De afgelopen dagen vielen Israël en Iran elkaar aan. Israël begon daarmee naar eigen zeggen om te voorkomen dat Iran een atoombom kan maken. In India is de tweede zwarte doos gevonden van de Boeing die vorige week crashte. De eerste werd al eerder teruggevonden. De dozen worden onderzocht om te kijken hoe het zo mis kon gaan. Bij de crash kwamen zeker 270 mensen om. Eén inzittende van het toestel overleefde het. En steeds meer dertigers wonen nog bij hun ouders. Ook wonen ze minder vaak samen met een partner en hebben ze minder vaak een kind. Er is niet één duidelijke reden aan te wijzen, zegt het CBS. Wat het afgelopen tien jaar wel is gebeurd... is dat het aandeel dertigers met een vaste baan is afgenomen. Uh, en ja, een vaste baan is natuurlijk in veel gevallen zelfs noodzakelijk... om bijvoorbeeld een hypotheek te krijgen voor je eigen woning. Nou, als mensen minder snel een eigen woning krijgen... dan hebben ze ook minder vaak een kind. Uh, stellen ze misschien het samenwonen uit... omdat ze uh, de kleine huurwoning waar ze zitten uh, niet geschikt vinden. Maar ook mensen die wel een vaste baan hebben... hebben minder vaak een woning. Dat kan onder meer te maken hebben met het feit dat huizen duurder zijn geworden. Het weer nog in het noorden wat wolken, maar verder volop zon. Vooral aan de kust is het strak blauw. Daar is het 20 graden. Landinwaarts zijn stapelwolken, maar daar kan het wel 25 graden worden.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 ...morgens antwoord. Ja, soms als je muziek moet uitkiezen... ...dan blijft het een gok. Maar ik heb gekozen voor Casino Royale... ...en dat heb ik niet zomaar gedaan, Gert, toch? Nee, dat begrijp ik wel, want in het tweede uur gaan wij praten... ...met wethouder Kloet. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, we gaan voor de rest ook nog met een heleboel politieke mensen praten... Uh, ...met het CDA, uh, met de D66... ...en die komen allemaal nog aan de beurt... Uh, we hebben ook geprobeerd om uh, de andere kant te benaderen. Nou, absoluut, ja, ja, dat is zeker geprobeerd. Uh, Jerry Kramer van Jongs Jongslandvoort en Patrick Berg. Uh, die willen, willen wel komen, maar pas na het reces. En dat is uh, jammer. Ze hadden vandaag de kans gehad om ja, hun kant van de zaak te belichten. Maar dat hebben ze niet uh, gewild. Dat is dan erg jammer. Want ja, we gaan dan wel praten met... Uh, ik moest u eigenlijk feliciteren van Hans. Nou ja, het is een felicitatie waard. De aankoop van uh, uh, Ron Casino, toch? Ja, ik denk het wel. Niet, niet van mij persoonlijk. Misschien maar... je was je was, je was heel enthousiast erover in ieder geval. Nee, ik ben ook heel enthousiast erover. Niet uh, dat het een prestatie is van deze portefeuille houden, de wet houden. Maar uh, ik heb ook in de, en in de openbaarheid en in de vertrouwelijke vergaderingen... de werd gestoken over het ambtelijke organisatie. Uh, echt een heel goed team zat hierop. Vanaf het moment dat het uh, voorkeursrecht werd gevestigd... tot en met het afronden van de koop. Uh, hebben we echt de uh, ja, bovenop gezeten. Uh, ik moet eerlijk zeggen, en dat heb ik ook mijn uh, nou, zeg maar, uh, enige bewustwording in. Ik heb echt wel de, de druk er ook op gezet, omdat ik voelde dat dit ook het moment was om uh, deze handelingen te verrichten. Dus, ja. uh, en, nou, is, nou is dat pand gekocht, maar de grond ook, neem ik aan. Hè? Die hoort ja, dat er ook is, bij, is het de, de, zogenaamde opstallen, dus het, het pand van het casino, ja. de grond en uh, de parkeergarage niet te vergeten. Ja, die grond is eigenlijk het belangrijkste. Hè? Ik bedoel, uh, want... nou, die parkeergarage vind ik ook wel heel erg belangrijk. Ja, er komen 110 <laughs> parkeerplaatsen bij, is geweldig natuurlijk. Ja, aan de boulevard, zowat op het strand. Nee, ja. maar uiteindelijk is de, moet dat plot uh, met die grond, dat moet ook weer geld opbrengen, hè? want het heeft... 8,7 miljoen euro gekost. Ja. En eigenlijk moet het wel weer een beetje terugverdiend worden, toch? Door dat zou de... heel mooi zijn, ja zeker. Ja, dat is wel de bedoeling. Dat is wel de bedoeling. Ja. Zit er nog, zit, zit nog haken en ogen aan? Erfpacht bijvoorbeeld. Zit dat er nog op? Nee, ik heb, de gemeente geeft erfpacht uit. Dus ja, uh, ja dat, dat zat er ook niet op, trouwens. Maar uh, dat, dat is, daar is helemaal geen sprake van. Nee, er is geen sprake nee. van. Dus de grond, er is tussendoor nog wel een. een, een een actietje geweest dat het casino eraf wilde hè? van het voorkeursrecht? Ja. Dat casino. Eh, Naar nou, de. Ja, hebben... Er is een, um, een. een zaak geweest, of hoe je het ook noemt. bij uh, de bezwaarcommissie. Uh, waarbij ze bezwaar hebben gemaakt, als je dat bedoelt. Um, op het voorkeursrecht, inderdaad, dat klopt. Ja. En dat is dus. Uh, afgelopen? Ja, er is steeds klop... uitspraak in gedaan. Ja, ja. Maar op dinsdag heeft de raad daar. zoveel uh, klap op gegeven. door die uh, uitspraak zeg maar, te bevestigen. Um, waarbij het casino uh, ja, niet in het gelijk is gesteld. Uh, zeg maar. met, met andere woorden, de gemeente heeft op goede gronden destijds dat voorkursrecht gevestigd. En dus nu de koop kon afronden. Ja, ja, ja dan moet je natuurlijk wel op wachten. Ja, dus, ja. Dat is wel zo netjes natuurlijk. En, en handig uh, bovendien. Nou, de gemeente heeft nu eigenlijk de eigen regie erover. Uh, en ja, nu worden de plannen gemaakt wat er dan uh, moet komen. Hè, zeg maar. nou ja, dat, dat, ik hoop dat je me even toestaat om dat even te benadrukken. Kijk, toen, ik, uh, toen dit ging spelen. Uh, eind vorig jaar uh, was het zo dat het casino had aangekondigd om te gaan sluiten. Per 1 februari. Bovendien was er een uh, ontwikkeling van een hotel gaande uh, op eigen grond van, een, van een, zeggen, een buitenpartij. Dus een groot deel van het Batesplein, ja, daar stonden we bij en keken we naar. Dus inderdaad het woord regie was niet echt van toepassing hier. En toen heb ik uh, gevraagd aan de ambtenaren, kunnen we, hier niet, uh, ja, kunnen we daar niet in, in veranderen? bijvoorbeeld door het vestigen van het volksrecht, dat is echt wel een belangrijke stap geweest. Waarbij, en dat is nu ook gebleken, als de koop wordt uh, of als iets te koop wordt aangeboden, de gemeente de eerste partij is waar men moet aankloppen. Ja, dat is belangrijk. En, uh, en dan hou je die regie dus zelf in handen. Dat is wel ja, mm -hmm. toen, toen zijn er al onderhandelingen geweest met het Casino. En uh, ja, de, de, de raadslid Patrick Berg die vindt dat er uh, uh, toen uh, gesprekken zijn gevoerd met, uh, en brieven zijn gestuurd naar Roland Casino... die eigenlijk openbaar hadden moeten zijn voor de raad. Ja, je, je zegt nu al een paar dingen die ga ik graag even corrigeren. Er waren geen onderhandelingen. Sterker nog, het Roland Casino... Word, heeft... Was er geen bedrag genoemd? Ja, maar dat is ook weer wat anders. Kijk, er waren gesprekken omdat er natuurlijk een belangrijke partij in Zandvoort... Uh, aankondigde dat hij zijn, of zij uh, het, het pand ging uh, sluiten. Mm -hmm. Althans, weg wilde uit Zandvoort. Dat is... <coughs> Tuurlijk voer je daar gesprekken mee. Mm -hmm. Vervolgens is inderdaad in een brief een bedrag genoemd... waarin het casino zelf onderstreept... namelijk zo opgeschreven dat er geen onderhandelingen waren. Mm -hmm. Dus met andere woorden, er liepen geen onderhandelingen. Er liepen wel gesprekken van hoe gaan we dit nu verder afronden. En een van de dingen die moest gebeuren... was natuurlijk het taxeren van waar we het over hebben. Dus het, ja. het, het, het plot. Nou, dat is pas gebeurd. Uh, vanaf februari, januari, februari. En uh, toen kwam nog even die uh, zaak bij de bezwaarcommissie tussendoor. Daarna hebben we de taxatie afgerond. En dat is natuurlijk heel belangrijk, omdat als je iets wil gaan kopen... waar ongeveer weet, wat is dat dan waard eigenlijk? Nou, dat hebben we bepaald, of dat is bepaald... door een uh, gespecialiseerd bureau die dit soort taxaties heel goed kan doen. Er is nog een tweede uh, zeg maar schouw geweest van de parkeergarage... want we wilde echt zeker weten dat er een, een goede uh, kwaliteit had... Mm. Uh, en op basis daarvan is het uh, taxatiebedrag uh, bepaald. Goed, maar uh, het is niet zo dat je, dat je vindt dat, uh, tenminste, zoals Peter Bergers zegt dat er uh, eerder de raad geïnformeerd had moeten worden. We hebben de raad op uh, verschillende manieren geïnformeerd. Uh, we maken uh, wat nog steeds heet de kwartaalrapportage. Ik heb gezegd, nou, eerlijk gezegd, is dat echt een hele klus voor de ambtenaar om te maken. Dus dat komt niet altijd per kwartaal. Nee, dat is duidelijk, we, werken, ja. we werken ook nog met zogenaamde raadsinformatiebrieven. Daarnaast heb ik in de commissie en in de raad... zowel in het de vertrouwelijke delen als in de openbaarheid... Uh, veel mededelingen gedaan over hoe de stand van zaken mm -hmm. was. We hebben vorig jaar juli een zogenaamde informatienota nog een keer gemaakt... waarin de commissie uh, in de openbaarheid uh, zeer lang heeft kunnen spreken... over de ontstaande situatie op het Asplein. Uh, en bovendien is het zo dat... Dus ik denk dat we de raad heel vaak en goed heb, uh, hebben geïnformeerd. We hebben niet zo heel lang geleden een zeer uitgebreide zogenaamde technische sessie gehouden. Dat betekent dat alle technische aspecten van het onderwerp aan de orde is gekomen. En ik heb ook de, gezegd van de verschillende scenario's. Hè, van Wat betekent dit nou? Wat gebeurt er nou als we het niet doen? Wat gebeurt er als we stoppen met uh, dat volkensrecht? Wat gebeurt er als we het wel kopen? Al die scenario's zijn zeer uitgebreid aan de orde geweest. En in detail toegelicht waarbij de raadsleden alle vragen hebben kunnen stellen. En die zijn ook beantwoord. Uh, en niet geheel onbelangrijk. En dat wil ik... Dat we hebben net, u heeft net gesproken over uh, duidelijke taal, dus ik ga nu wat termen gebruiken. Um, de, het college heeft een bepaalde. Duidelijke taal, Ja, duidelijk. duidelijk. Oh, okay. Jullie kennen mijn achtergrond. Ja, ja, ja. Het college heeft een bepaalde uh, bevoegdheid om uh, gesprekken te voeren, om, om te handelen in bepaalde uh, onderwerpen. Dat geldt zeker voor uh, zogenaamde grondzaken. En dat zie je bijvoorbeeld bij de grondexploitatie, die één keer per jaar wordt vastgesteld en die één keer per jaar wordt besproken. Gedeeltelijk ook in het geheim. En dan zie je al dat het college... Ja, die mag gewoon met partijen gesprekken voeren. Hm. Nou, ik voer ongeveer nou, ik denk tussen de 30 en 40 gesprekken per week. En het zou uh, onwerkbaar zijn als ik elke keer als ik een gesprek heb gevoerd... terug moet naar de raad om te gaan ja. vertellen... A, ja. mag ik het doen? B, ja. uh, hoe, hoe moet ik het verder doen? <laughs> ja. C, uh, van elk gesprek wat ik voer wordt ja. een verslag gemaakt. Dat moet dan ook nog gebeuren en goed gekeurd worden. Enzovoort, enzovoort. Nou, dan kom je echt in een soort moeras van dingen terecht ja. waar je niet in wilt zetten. U ja, dat ook niet hoeft trouwens. Nee, je, je, hebt, je hebt die bevoegdheid. Ja. En dan word je toch kwalijk genomen dat je niet informeert. Dat, dat is toch raar dan? Nou, ja, er, er, er kwam natuurlijk een motie van afkeuring en die ging daarover. Toch? Ik bedoel... Uh, ik vind, ja, dat het ging erover je. Die, dat, dat u niet uh, uh, tijdig dit hebt geïnformeerd ja. aan de raad. Wat schrok je daarvan? Van die motie van... Uh, of, of? Nee, ik had hem veel eerder verwacht. Ja ja ja. ja, ja, ja. Nou ja, ik had natuurlijk al verwacht, dat was geen geheim, uh, toen, het, toen het zogenaamde stedelijk kundig plan aan de orde kwam in, uh, in februari. Een badhuisplein. Uh, ja, ja, het stedelijk plan voor het badhuisplein uh, heeft uh, OpenZ uh, uh, te kennen gegeven dat ze vonden dat ik het uh, geluid van OpenZ niet goed vertegenwoordig in het college. Uh, en toen had ik allemaal destijds al verwacht. Dus ik, ik schot er niet van verschrikt sowieso niet zo heel snel. Um, ik wil niet zeggen dat ik een veteraan ben in het openbaar bestuur, maar in de afgelopen jaren toch een paar dingen heb meegemaakt. Um, dus ja, ik zal maar zeggen, als je de lijn van denken van Openzet en Jong Zandvoort uh, doortrekt, uh, nou, is dit een logische stap. Um, en of ik het ermee eens ben, ja, dat, is, dat is verder niet. Ja. Maar hoe lang uh, ben je nu eigenlijk onafhankelijk wethouder? Sinds januari. Sinds januari al zelfs. Ja. Je overlegt helemaal niet meer met open zit. Nee, ik, euh, nou, ik zit niet bij een fractievergaderingen, maar ik heb. Euh... Dat was daarvoor toch wel zo. Ja, ja, ja absoluut. Ja, ja, ja. Tuurlijk. Uh, en ik zat ook bij het coalitieoverleg uh, vaak met, met andere wethouders. Um, en ik heb met, met Bruno heb ik nog regelmatig contact. Uh, die die zoeken het contact zeker op. Velaas nog had hij een onderwerp uh, waar, waar hij even wilde overleggen. En, uh, dus dat, dat, dat gaat verder goed. Mm. Maar daar is ook niks op tegen uh, aan online contact. Nee, tuurlijk niet. Maar ik wil nog even terug naar um, het Badhuisplein en het Casino. Het um, is wel erg ambitieus om te zeggen dat je in deze periode nog een stedenbouwkundig plan wil neerleggen. En dat haal ik uit de krant. Maar nou, er is al een stedenbouwkundig plan, hè? Ja, ja, dat is het eerste is. stuk, maar niet voor het tweede stuk. Nee. nee met, nou ja, goed ambitie, ik zie dat als een positieve waardering, dus daarvoor dank. <laughs> um, nee, kijk, wat we hebben gezegd bij het vaststellen van het stedenbouwkundig plan voor het Badhuisplein hebben we gezegd, het is een integrale ontwikkeling. Het zijn eigenlijk vier elementen. Het is het plot van het casino, het is het uh, hotel... Uh, het zijn de appartementen uh, naast de grondklet... en het is de inrichting van de openbare ruimte voor het plein zelf. Hmm. En we hebben, omdat dat toen speelde, uh, of niet speelde, laat ik het zo zeggen... Uh, het deel van het casino uh, heb ik het altijd omschreven als het gearceerde gebied. Dus het hoort erbij, maar wat er nou precies gaat komen... wisten we nog niet en weten wij eigenlijk nog steeds niet. Uh, nu ga je zeggen van, oké, okay, nu weten we het wel. We hebben onze eigen ontwikkeling kunnen ja. we daar doen. Dit is nu van de gemeente. Uh, dus dat gaan we nu invullen. Dus we gaan nu aan de slag om daar... En we moeten eigenlijk een soort, ja, deelstedelijk plan voor maken... voor die stedelijke invulling. Daar gaan we nu aan werken. Nou, dat komt zag, weer in, uh, in de raad natuurlijk. Dus, uh, ja, zeker, absoluut. Ja. Ik zag ook de, uh, um, dat daar waarschijnlijk woningen komen. Ja, we hebben het, uh, het, het vestigen van het focusrecht, je moet daar ook een argumentatie voor aanleveren, uh, hebben we echt gefocust op, uh, op woningbouw. Nou, dus wordt, dat, dat worden dan wel hele dure woningen. Ja, dat dus worden geen sociale huurwoningen, neem ik aan. Nou, de, dat is niet aan mij, maar de Raad heeft daar een uitspraak over gedaan. Ja. Dat, uh, ja, op die plek, ja, dat klopt. Dat, dat de ontwikkelingen ja. van woningbouw op het uh, Badensplein uh, het sociale deel daar niet in zit. Uh, Ter compensatie uh, wordt er aan de Engelbertstraat, hè, de passagepanden, dat wordt 100% sociaal. Ja, want het is natuurlijk al een, een A1-locatie voor uh, een hele duur appartement. A1-locatie met een sterretje. Ja. Ja, ja, zeker. Wat, wat gaat er nou gebeuren op korte termijn met het, met het pand? Ik bedoel, uh, dus dat op Facebook en zo, sociale media wordt er enorm gezocht naar een goede invulling. Is er al over gesproken in de gemeenteraad? Of? Nee, niet in de raad, maar. In het college? In het college? Nee, nog niet. Want deze ontwikkeling is natuurlijk buitengewoon recent. Woensdag is alles gepasseerd en donderdag hebben we het echt naar buiten gebracht. En dan gaan we op zeer korte termijn, ik denk volgende week al, eens met elkaar over zitten. Van wat zou hier kunnen gebeuren? voorlopig, hè, Want het pand blijft even voorlopig staan. En als we echt weten van dit gaat het nu worden... voor de verdere ontwikkeling... dan uh, ja, het wordt het wel gesloopt, TCT. De parkeergarage, die, uh, die willen jullie wel al in, uh, in gebruik nemen? Ja. ja. In nou, ja, ja. Ja, nou, ja, Er moeten een aantal technische dingen worden gedaan. Het, uh, de, nou, ja, het volgens bijvoorbeeld het veiligheidssysteem. Uh, dat soort technische dingen moeten gedaan worden. Dat kost even tijd. Helaas kunnen we het niet meer voor het seizoen doen. Maar vlak daarna wordt die wel in gebruik gesteld. Ja, maar uit, uh, uh, u vertelt zelf, er is een, een schouw geweest. Dus technisch ziet hij aan de binnenkant gewoon helemaal uh, picobello eruit. Ja. ja. Dus alleen de slagbomen ervoor, kwartjesautomaat en klaar. Dat zegt u, wel heel simpel. Maar uh, ik denk dat er wel elementen zijn die uh, erin zitten. Um, maar volgens mij is er ook een uitspraak gedaan het gaat over P de Zuid. dat contant betalen uh, niet meer gebeurt. Dus uh, ik weet niet of dat erin zit. Nou, over contant betalen. Um, menig Duitsers betaalt alles contant. En die staat daar dan met, met, met zonder pasje, want die betaalt gewoon uh, niet. Wordt daar rekening mee gehouden eigenlijk? Daarover vraagt u mij, zover zijn we nog niet. We hebben nu net uh, deze koop afgerond en we gaan echt kijken... Nou, we, ook hoe, met hoe... Peter Zuid bijvoorbeeld? Ja, uh, ik ben hier wethouder, ik zit in het college, dus openbaar bestuur. En dan zeg ik, dan moet u echt bij de andere wethouder zijn. Want die heeft het onderwerp ook behandeld in de gemeente. Ja. Ik wil even terug naar uh, woningbouw en Stamford. Want waar we het nu over hadden, komen waarschijnlijk inderdaad dure woningen daar... Uh... Aan, aan het Badhuisplein. Maar nou, uh, niet in de sociale sector, het natuurlijk. Nou een... ja, maar in ieder geval, ik, ik uh, wil even het opnemen... voor, de voor jongeren uh, en, en, en mensen die een redelijk goedkope woning willen kopen... ja, die staan nog steeds buitenspel. Ik bedoel, dat duurt, dat duurt. Want, waarom worden die passagepanden niet, uh, panden niet uh, nu gebouwd? Er is nu een fietsenstalling, dat heb ik gisteren gekeken. Stonden tien fietsen op een prachtige zomerdag. Uh, waarom wordt er niet gebouwd? Um, een van de partijen, of de partijen die daarvoor in aanmerking komt... is Prewonen. Um, en Prewonen heeft in de afgelopen weken maanden... in een, een buitengewoon onzekere situatie verkeerd... toen bij het kabinet het plan ontstond om de huren te bevriezen. Huren in de sociale vertrekking. Um, dat betekende dat zij een inkomstenderving had van 13 miljoen... Uh, voor het komende jaar. En ze zegt, nou, we gaan zaken die nog niet helemaal concreet zijn... Uh, gaan we hier voor geen verstelling in aanbrengen? Laat ik even voor hen spreken. Nou, dat is duidelijk, dat is je ook aan de maria-school. Daar hebben ze ook nog niks aan gedaan natuurlijk. N -n -n, dat is helemaal wat anders. Uh, daarvoor zouden jullie pre moeten bellen, want dat is hun eigendom. Mm. Uh, we praten nu over gemeentegrond en uh, we hebben het gesprek gevoerd vorige week. Ook meteen van toen die huurbevriezing weer niet doorging. Uh, ...van ja, nu kunnen we wel snel doorpakken... Er moet een zogenaamde samenwerkingsovereenkomst worden getekend... ...en uh, daar worden nu de laatste puntjes op die gezet. Ja. Wat, wat kunnen u nu zeggen tegen mensen die enorm op zoek zijn naar, naar uh, uh, woningen, betaalbare woningen... Uh, dat het binnen nu en twee jaar wel redelijk goed zal komen? Of is dat moeilijk te zeggen? Ja, dat, dat vind ik moeilijk te zeggen. Stel nu, uh, ik wil geen slaap en honden wakker maken... maar stel nu dat de vergunning wordt verleend... voor het bouwen van de passagepanden en er komt bezwaar op... en dat bezwaar kan ver gaan, dat gaat rechtbank, uh, hoger beroep... eventueel in sommige gevallen Raad van Staten... Uh, dan wordt het vertraagd. Dus ik zou... Uh, nee, ik wil geen oproep doen om geen bezwaar te maken. Want iedereen mag dat. Maar dat zijn wel elementen waar je rekening mee moet houden. Dus wat ons betreft uh, kan het vrij snel. Mm. Uh, maar als er inwoners zijn of andere betrokkenen. die zeggen: Nou, we gaan echt bezwaar maken. en we trekken dat door naar een volgend uh, niveau. Dan kan het snel uh, uh, ook even trekken. Uh, nou, Dame, ben uh, je zelf nooit zo voorstander Ja, daar wil ik nog heel een even naar Heel even naar. Uh, het belangrijkste bouwproject in voor. is Curidex. Ja, dat is. Uh, 500 woningen, minimaal, hè, geloof ik. Um, hoe staat het daarmee op dit moment? Ik bedoel, wat, zijn de laatste, wat is de laatste stand van zaken? Wanneer kan daar nou begonnen worden met bouwen? Ja, de laatste stand van zaken is dat... Um, kijk, als je met zo'n groot project uh, bezig bent... dan worden er heel veel ambtelijke uren ingestoken. Mm -hmm. Met andere woorden, de ambtenaren werken er hard aan... om in begrijpelijke taal te spreken. Die kosten die je daarvoor maakt, moet je eigenlijk verhalen, of niet eigenlijk, die moet je verhalen bij de partijen die erbij betrokken zijn. Dus dat is PRE, dat is een bouwbedrijf, SBb en het zijn de particuliere initiatiefnemers. Daar moet je afspraken over maken en dat, dat gaat vrij ver. Uh, het op papier zetten van die afspraken, dat is nu gebeurd. Dus daar moet een nieuwe handtekening onder gezet worden. En, dan, uh, en zeker voor, nou, zeggen, 1 juli uh, staan die handtekeningen eronder, dat die toezegging jullie wel doen. En dan kan het proces verder worden gedaan met vergunning aanvragen en uh, nou ja, bestellen van bouwmateriaal en dergelijke. Nou, stikstof uh, is een probleem hein, natuurlijk, uh, overal. Ja. Uh, nu heeft de uh, demissionaire minister Keizer gisteren 24 gebieden of plaatsen aangewezen waar zij versnelling wil. Daar stond Stanford niet bij. Halen we meer stond er bij, Katwijk. Ik denk nou, dan kan Stanford ook wel bij, of niet? Of hebben maar jullie uh, de contacten daar niet? Of? Uh, mijn contacten liggen vooral hier in deze gemeente, want uh, daar werk ik hmm. voor. Um, wat zij er ook niet bij heeft gezet, hoe ze het stikstofprobleem daar gaat oplossen. Daar, daar lees ik helemaal niks over. Dus uh, ik ben benieuwd hoe dat te gaat. Ja. Dat, moet nog, dat moet nog een beetje opgelost worden. Ja, ik kan wel zeggen. Dat is natuurlijk de grote showstopper op dit moment. Wat Hans ook zegt, dat speelt hier uh, natuurlijk ook. Uh, we gaan een beetje afronden, want er zitten nog een heleboel ja, mensen bij ons. Ja, dat klopt. Ja, inderdaad. Ja, ja. Ja. Ja, ja, Komt, ja, we komt we u rustig we nog, we nog een keer terug? Ja. Kunnen we kunnen nog een keer doorgaan hoor. Nou, de motie van afkeuring, uh, ja, die uh, hebben we besproken. Die leg je naast de neer en dan gaat het rustig door, hè? Nou, nog even één ding. Ik leg hem niet naast de neer, want ik heb niks naast de neer te leggen. Nee. God, de gemeenteraad heeft de, de, een meerderheid nee, van de, hebben de gemeenteraad. Geklopt, ja, ja. En ja. Uh, ik wil het niet persoonlijk maken, maar u zult begrijpen dat ik. Uh, toch wel uh, wat vrolijker gestemd was toen ik hoorde hoe de rest van de gemeenteraad hierop heeft ja, ja, gereageerd. Nee, begrijp ik. Ja, dat deed ja. me wel heel erg goed. Dat moet ik echt even zeggen. Oké. Okay, en okay. Uh, komt er nog vier jaar aan of niet? Of is dat nog niet duidelijk? Vier jaar komen er sowieso aan. Ik weet niet. Ja, zo. <laughs> maar alles bedoeld geloof ik dat het nog de ouder blijft. <laughs> Nou Goed. ja, ik heb dat, dit is de derde keer dat ik het vraag. Elke keer als je twee. Ja, dat vraagt niet. Uh, ja, nou ja, misschien, misschien zijn er uh, ontwikkelingen, dat weet ik. Uh, misschien zijn er uh, ontwikkelingen, ja, dat weet ik niet. Uh, die gaan er buiten mee om. Maar we gaan het maar wat uh, ik wel heb gezet, okay. Als het volk mij roept, dan ben ik Ja, af. inderdaad. Hartelijk bedankt. Uh, geniet van het weekend. En, uh, ook, tot het we morgen. gaan een kort ja. muziekje doen. Ja. En dan gaan we zo praten met uh, Kevin Stefan van het CDA. Dank je wel. Morgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM. Joran, we hebben naar geluisterd. Goeie muziek. Dankjewel. Nou, dat was die uh, Association. Oh. En het nummer heette Windy. Yeah. Nou, iedereen kent het wel. We verder, ik, ik ja, geloof... we gaan weer verder. Ik geloof dat uh, het, uh, het item is wie praat met wie. Maar uh, Kevin uh, van het CDA wil graag eerst zelf even wat vertellen, geloof ik. Ja, goeiemorgen, goeiemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Pak hem even ook, bij je? Ben ik het zo goed Nou, dan mag ik nog even introduceren, want Kevin uh, is van het CDA. Ja. En Dor de C Dorpspartij? Nou, Dorpspartij, dat ga ik hier niet zeggen. Nee, de Het CDA. <laughs> dat zegt dus uh, een andere partij ook, die Dorpspartij. <laughs> nee, maar maakt nog deel uit van de coalitie, hè. Want, uh, en de coalitie bestaat nog steeds op dit moment uit uh, CDA, VVD en OPZ. Zit er nog steeds bij, volgens mij. Maar jij wilde uh, ergens mee beginnen, vertel. Nou ja, ik, um, ik, allereerst dank voor de uitnodiging, heren. Voor de, uh, Graag gedaan. Kijk, ik, ik heb uh, ik begrepen dat er eigenlijk een iets andere setting eerst was gepland. Maar dus ik heb het, nou, het voorbereid. Maar ik vind het toch belangrijk om het even kort een uh, uh, te delen. Mm -hmm. Dat is naar aanleiding van uh, berichtgeving vanuit OPZ, dat, OPZ. Dat, dat, uh, uh, en overigens ook Jong Antwoord heeft tijdens de raadsvergadering. Uh, zomaar iets in, in, in de ruimte gegooid. waar we niet meer de gelegenheid kregen om op te reageren, van uh, de voorzitter. Wat nou, gooiden ze in de ruimte? Nou, ze gooiden in de ruimte dat Wat? de CDA niet met, uh, met de OPZ wil praten. Mm -hmm. En dat is, uh, kan ik wel zeggen, volstrekt onjuist. En dat is een beetje juridisch, maar dat is volstrekt onjuist. Maar jullie praten niet op dit moment niet met, meer, meer, meer met, in coalitieoverleg uh, met, met de OPZ toch? Er is al... Maar wie, in... heeft, wie, wie heeft zich teruggetrokken dan? Nou, dat, dat wil ik graag even uitleggen. Oké, okay, graag. Ja, het, kijk, uh, um, zoals u weten, we hebben net uh, Bart er ba ba besproken. De, de, de, de wethouder, Jan de Kloed was net aan het boord daarover... En um, uh, zoals jullie weten had het OPZ van het begin op aan grote moeite met uh, de gewijzigde plannen op dat, uh, op dat onderwerp. Hè. Ja, dan hebben ze het over het Heijmanshof, hè? Toch? Nee, dat was, dat was Jong Zandvoort. Was oh, dat was Jong Zandvoort, uh, ja, ja, ja, dat en, klopt. Jong Zandvoort is daar ja, daarover uh, ja. uitgestapt. En, ja. en, nou ja, dat was, dat was rond de kerst. En, en nou ja, de, de, de, rond die tijd was voor ons al bekend dat baders aankomt... en OPZ had de grootste moeite met de gewijzigde plannen... En um, uh, dat heeft sowieso te maken... met dat ze op de, met de uh, heel met, met Argo's oog altijd al keken... van wat gebeurt daar. Dus, dus dat was voor ons... niet zo verrassend. Maar wat wel vervelend was... is... VVD en CDA... steunen die plannen wel. Uh, want ja, de wethouder en het college hadden gewoon... Een, een, een heel goed verhaal over waarom er afgeweken werd. Dat mm -hmm. had te maken met die grondposities... die heel moeilijk waren. En we moeten toch, toch verder. En uh, nou ja, Het liefst was OpenZet op dat moment... Ja, in, in januari, de uitgestapt. Alleen... Alleen, we hebben to toen met elkaar gesproken en zij zaten er heel erg mee dat zij natuurlijk zo vaak al een eigen wethouder naar huis hebben gestuurd. En, en, sorry, he he he ja, ja, ja, ja, ja, mijn dat, vraag ligt klaar. Ja, ja dat, dat, dat zij eigenlijk dachten op dat het moment te mijn dat ze het liefst eruit waren gestapt. omdat wij dat steunden en, en, en, en, en zij niet. En dat zij hun eigen wethouder daar niet, niet zeg maar, <kijt> hun gebruik vertegenwoordigden. Um, alleen, uh, ja, die negatieve publiciteit wilden ze daar niet over hebben. Dus ze hebben ze iets bedacht, namelijk dan nemen ze afstand van de wethouder. Dat was toen dat statement in de media... in afstand van de wethouder. Maar we blijven nog wel het coalitieakkoord volgen. Nou, je begrijpt dat het VVD en de CDA dachten... maar wat betekent dat dan? Dus, dus wij hebben daarover vragen gesteld. Ja, misschien heel kinderachtig, maar gewoon schriftelijke vragen. En daar hebben we in alle eerlijkheid tot op heden... geen duidelijk antwoord over gehad... van, van wat dat nou betekent. Van, van hoe, hoe zie je dat voor je? Want aan de ene kant zeg je... ik heb geen vertrouwen meer in de wethouder... Maar ik blijf het, uh, het coalitieakkoord wel steunen. Ja, wij zitten in de coalitie met elkaar. Wat betekent dat dan voor de samenwerking? Want ja, uh, en, en, en, en die vraag is nooit beantwoord. Maar, maar je... Wij vragen dus juist aan hun, wat betekent dat dan? Maar als je die, uh, die vragen die je hebt, en die stel je schriftelijk en je krijgt een antwoord, dan ga je toch in gesprek? Ik wil nu met je praten. Punt dus, we hebben dus inderdaad, uh, uh, we hebben nou, we, we, we, we wel, we wel een antwoord gehad, maar dat was eigenlijk een... een, een, een, een, een ontwijk het antwoord. Dus wij hebben al gezegd... Dus je bent nog steeds niet tevreden? Nee, bij, precies. precies maar, maar geef nou eens aan, hoe zie je dat voor je? Want, want, want er ligt een coalitieakkoord, er is een college. Jullie nemen afstand van één wethouder, maar dat kan niet, hè? Want, want de wethouder praat namens het college. Dus, dus staatsrechtelijk kan dat niet, maar ook, ook praktisch, hoe zie je dat voor je? Uh, hebben wij nog wel een samenwerking? Want, want hoe, hoe zie je dat voor je met, het plan, met de steunen van plannen en, en, en, en overleg erover? Nou, ja, daar komt gewoon geen, geen, geen uitleg over. En, en wij willen dat wel weten, heb ik we krijg het antwoord niet. Ja, maar, als ik heel goed mag ben. Ja. Maar er wordt ook in de wandelgangen gezegd. Van, uh, ook de, ook, ook door, door partijen. Ik heb begrepen dat ook, ook uh, op, in, in het dorp zeg maar, wordt gezegd. Dat wij een, een soort schaduwcoalitie hebben. Nou, dat is echt onzin. Grootste onzin. Kijk, de OPZ uh, zit niet meer aan tafel. Dat is gewoon een feit. Uh, van harte welkom, maar zit gewoon niet aan tafel. En uh, Er uh, uh, uh, uh, uh, zit wel een college nog. Wat het klus af moet maken. Dus wij, het is logisch dat als, als de andere partijen in de raad zijn... die even formeel in de oppositie zitten... zeggen, nou ja, wij, wij steunen het coalitieakkoord... dat je dan wel uh, met elkaar af en toe om tafel zit... Om, om te bespreken van, hoe zit dat dan? En waar zitten die knelpunten? Mm -hmm. Dat heeft niks te maken met coalitie-oppositie. Dat is gewoon, het college komt met, met, met de plannen. Hoe, hoe staan partijen erin? Maar normaal gesproken had je dat ook al moeten doen... omdat je nu met drie partijen eigenlijk uh, een minderheid hebt. Hè? Ja. Dus eigenlijk moet je dan altijd gaan praten met andere partijen, toch? Dat, dat is toch normaal? Ja, het is niet minder dan normaal. Ja, lijkt mij ook. Er gaan geruchten dat dat zich alsnog terugtrekt uit de coalitie. Officieel dan, hè? Ja, officieel. Ja, Dat zal eigenlijk de laatste stap zijn, want, want feitelijk hebben ze het al gedaan. Ja, ja. Ja. Alleen nog niet hardop gezegd. Nee, nee, voor nee. de negatieve publiciteit. Ja. Maar, maar misschien moet ik hier maar, maar de pleister eraf trekken. Ja. Ze zijn er gewoon uitgestapt. Nou ja, kijk, uh, ik hoor hier dat... Uh, um... Jullie niet meer met elkaar praten. Uh, meneer Berg zegt zelfs in de krant van... ik hoor niks van het CDA. Ja, ja. Ik hoor uh, jou het andersom vertellen. Ja. Hoe zit dat dan in elkaar? Is dat niet gewoon eens een keer handig? En ik hoor heel vaak... we gaan eens koffie drinken in de zand uh, van politiek... Uh, om naar eens gewoon een biertje op te gaan drinken. Ja, ja. Nou, wat heel jammer is... is dat het zo wordt gevreemd door meneer Berg. Uh, want hij, hij zoekt dan de krant op... en, en, en staat dan uh, bij... Uh, he, uh, wat is het, de uh, wereldsmaker dat, dat, dat te vertellen. Terwijl uh, uh, wij horen niks... Ja, dat, dat vind ik niet netjes. En uh, normaal gesproken had ik hier ook niets over gezegd... maar uh, zij neemt het initiatief om, om, om, om, om, om met de krant te praten. Ja, dan voel ik me ook wel vrij om hier mijn uh, kant van het verhaal te vertellen. Want, ja, het is jammer dat ze ja, hier uh, niet zijn, dat hoor. Uh, dat is, uh, we hebben ze uitgenodigd normaal. Maar ze wilden niet, dan houdt het op. Uh, volgende week is het precies drie jaar geleden dat het coalitieakkoord werd gesloten. Ja. Nou, toen zag de wereld er nog uh, pracht, prachtig uit. <laughs> Eh, maar eh, daar stond onder andere in Stamford verdiend uh, stabiel bestuur. Ja, ja. En open en transparant werken. Nou, dat stabiel, stabiel bestuur is niet helemaal uh, gelukt. Uh, kennen. En open en transparant is dus ook niet. <laughs> nee, nee. Nou, dat ben, ik, dat, sorry, dat ben ik niet eens. Nou, de uh, laatste uh, ja. weken waren erop. Maar geheime stukken, maar, ja, maar... Maar goed, dat is nou, begrijpelijk, maar... Uh, dat hebben we als blij, maar dat is logisch. dat is straks belang in. Ja, ja. Maar ik moet toch wel zeggen... Uh, uh, en we uh, hebben toch wel... Uh, Drie jaar lang uh, echt ons best gedaan. Want in alle eerlijkheid, het coalitieakkoord, uh, dat, dat, dat was nooit een, een samenwerksovereenkomst... maar dat was een schikking. Zo zie ik het maar. Want, want natuurlijk, we, we, we gingen een schikking in de zin van we hebben een, een strijd beslecht. Want, want gingen... Ja, maar je, je maakt toch een coalitieakkoord waar we alle partijen aan het over eens zijn, of niet? Ja, dat klopt, dat klopt. Alleen waarom zeg ik dit? Uh, wij hebben echt drie jaar lang ons best moeten doen om hier met elkaar uh, uh, uit te komen. En ik kan je zeggen, er was geen één maand, geen één raadsvergadering waar we niet echt de koppen bij elkaar hebben moeten steken... om eruit te komen. En het is drie jaar lang gelukt. En ja, dat, dat, die, zeg maar, dat, dat wil ik ook, ook, ook, ook de openzet... en, en ook Jos van van deel ook, ook, ook, ook wel meegeven. Nou, we zijn blij dat we dat met z'n vieren... toch drie jaar lang hebben, hebben volgehouden. Het is wel wankel natuurlijk. Nou ja, maar het geeft toch aan... dat, dat we ons best hebben gedaan. Alleen, alleen ja op een, gegeven moment, op een gegeven moment... ik vind het heel jammer eerlijk gezegd... dat op zo'n onderwerp als wat is pijn... waar de wethouder en het college... met een heel goed verhaal komen... om ze afwijken. Dat, dat, dat, dat ze dan die stap niet, niet over hun schaduw hmm. heen stappen. Terwijl... Wij zo vaak over onze schaduw heen zijn gestapt. Over parkeerbeleid, over die tarieven waar we het niet mee eens waren. Maar over... waarom stap je nog steeds over je schaduw heen? Omdat je... Om het bij elkaar te houden. Ja, maar dat is, dat, is, dat is verantwoord bestuur. Je stapt over je eigen schaduw heen, je bent het eigenlijk niet mee eens. Maar hoe, hoe krijgen je dan toch, hoe zorg je Maar voor dan dat blijf dat... je maar toegeven. Ja, op een gegeven moment kunnen we ja, maar... wel wat harder zijn, toch? Maar sorry, Hans, maar is, is dat niet politiek? Dat je, dat je, ja, dat je elkaar Ja, politiek is ook een keer dat je op je eigen standpunt gaat staan. Nou, doen we het zo en klaar. Nou ja, ik mag wel ik mag zeggen, als, dat is een voorbeeld, mooi voorbeeld van Battlesplein, daar hebben ze natuurlijk ook aan ons gevraagd: steun dat nou alsjeblieft niet, want we zijn het echt niet mee eens. En we hebben gezegd, daar komt dan met argumenten. Maar nou, die kwamen dan voor ons niet overtuigend genoeg. En hebben gezegd, ja, sorry, maar dan blijven we hier op een standpunt. Mm -hmm. En dat had ik van de OPZ verwacht. Oké, okay, weet je, jullie hebben inderdaad al zoveel aan ons toegegeven, hè? parkeerbeleid, uh, uh, uh, ik kan nog een aantal andere punten noemen. Retributie uh, uh, uh, staat wel eens voor, alles bij het coalitieakkoord. Maar ja, kun je ook dubbel uitleggen. Want retributiebelasting stond. We zouden uitzoeken wat dat betekent. Het niet dat we het gaan invoeren, hmm. toch ingevoerd. Ja? Maar goed, uh, nadelijk verwacht... oké, okay, uh, uh, een stapje nou over jullie schaduw heen... wat is een heel belangrijk on on onderwerp... En dan, en dan zie je dat het, dat het niet re repro... Nee, maar het blijkt dus al een aantal keer... niet gelukt te zijn door jullie... om het openzet over het plannetje heen te trekken... Dat nee. zeg je nu zelf. Nou, het enige wat ik over kan zeggen is, is uh, uh, uh, wij hebben alles ons best gedaan om, om, om, om op schaduw dat... te stappen. En, en, en, en, en ik vind dat dat uh, deze keer door de andere kant niet is gebeurd. Nou ja, ik heb uh, nog gehoord dat met de Kloet zit je goed. Dus ja. jullie steunen het ja. wethouder wel. Ja. Nou, er zijn er wel meer hoor. Je hebt ook ja. een uitspraak van het CDA, de Poet van de Kloet. Ja, ja, ja, ja. Een tijdje geleden was de CPF de kar van de Kloet, dus ik ben benieuwd ja. naar de volgende quote. Ja, ja, ja. Maar uh, wanneer uh, uh, in, in het hele traject merkte jij dat het lastig is om met uh, partijen als OPZ en uh, Jong Landvoort samen te werken? Ik bedoel, uh, jij zei net ja. van het is drie jaar goed gegaan, maar het nou, is er eigenlijk maar twee jaar goed gegaan. Nou, he? nou, het is drie jaar goed gegaan. De vraag was, uh, uh, uh, je, zei, je zei dat het, het was eigenlijk uh, um, een niet zo'n stabiele situatie hmm. Daarvoor zeg ik, nou, dat ben ik niet mee eens. Want we hebben drie jaar lang de boel bij elkaar gehouden. En dat vind ik dat we, dat werk hebben we goed verricht. Um, maar uh, uh, het was, wat ik je ook net zei... geen één raadsvergadering... zonder dat we uh, uh, daar echt uh, mm. heel, heel lang over hebben moeten debatteren. Nou een ja, goede discussie is nooit ja, weg natuurlijk. Maar... Nee, maar dat heeft ermee te maken... wat ik zei aan het begin... het coalitieakkoord was van begin af aan een schikking. Maar dat heeft ermee te maken dat we in de vorige raadsperiode... echt lijnig tegenover elkaar stonden. Mm. En, en dat is toch knap dat partijen die echt... Leidendig tegenover kan stonden, dat we toch drie jaar lang uh, uh, hebben volgehouden. Ik hoor hier toch de jurist praten. Ja, we gaan, we gaan akkoord met de schikking. Duidelijke taal, hè? moet je spreken, hè? dat weet je. Nou ja, we, we, wanneer hebben we het gemerkt? Ja, uh, van begin af aan. Ja. Alleen. alleen ja, dan, is, dan is het dus niet stabiel. Jawel, want we zijn er drie jaar lang. Ja, om dingen bij nee, elkaar te nee, houden. Nee, dat is, niet, dat is niet eerlijk, want. Uh, want, want we, we, we hebben echt heel veel zaken voor elkaar gekregen. We, we hebben het parkeerbeleid. Uh, wat, wat, wat, ja, dat klopt wel. Dat klopt ja, wel. Ja, nee, maar spiel. zodra je een coalitieakkoord een schikking noemt. Ja. Dan, kun je al, dan, dan merk je al dat het niet helemaal uh, nee, goed nee, vast maar, in, goed in elkaar getimmerd is. Dat klopt. Sorry, maar het had ook een bredere steun van de, van de Raad. Ook, hè. Dus het dus is niet ja. alleen een coalitieakkoord, weliswaar door de coalitie staat en de partijen. Maar, maar het had bredere steun. Dus wat dat betreft. Ja. Ik vind het oh ja, dat vind een hele situatie geweest. Er wordt wel zwaar en het hoort: de coalitie, oppositie. Maar als je een goed plan hebt, dan gaat iedereen gewoon akkoord. Ja, ja. ja maar zo gaat de, het ja, ja, toch? Zo gaat het nu ook. Hey, we gaan bijna afronden. Nog ja, één vraag: eentje, uh, een dat gaat over de toekomst. Ja. We krijgen maart verkiezingen. Ja. Uh, jij gaat door, uh, Kevin? Ik ga zeker door. Jij gaat door en, uh, nou, jullie moeten wel een nieuwe wethouder krijgen waarschijnlijk. Dat klopt, dat klopt. He, gert blijf Bluijf ermee. Dat je, klopt. Dat is, ja. <laughs> is een foto stuurt. Oh, ja, ja, ja, ja, ja. We, we hebben er bakar... nee, een foto stuurt. Stijl grapje, maar... <laughs> nee, ja, nee, uh, maar nou nou dan, dan al die... ja, ik zou best wel serieus bedoeld kunnen ja. zijn. Nee, maar maar ja. nee, we... alle raadsleden nu hier zitten, die nu in zitten, die gaan door? Of ja, dat... ja, ja, ja. in ieder geval op de lijst? Nou kijk, we hebben een goed proces. Dat gaan we zien. Oké. En de kandidatuur komt uit. Nou, we gaan het scherp in de gaten houden. zeker. Dankjewel Kevin, voor je komst. En dan gaan we straks nog praten met... Ja, met, met wat seniorenleden van, van, van de raad. Van de raad. Michiel Herfst en Karim El Kabali. Oké, okay, dankjewel. We gaan nog even naar de muziek. Thank nummer heet Hero. De, de groep heet de Family of the Year. Nou, dat geldt zeker voor de gemeenteraad nou, van Zandvoort, toch? Noem, noem dit zeker de Family of the Year. We, de, we hebben al genoeg uh, met raad en raadsleden gesproken, maar uh, Karim is bij ons aangesproken. Um, Michiel is bij ons aangesloten. Twee uh, heren die met verbazing in uh, de raadzaal hebben gezeten afgelopen uh, dinsdag. Uh, zelfs uitspraken van, ik hoop dat uh, de zo gaan kiezen dat niet deze luid terugkomen in de raad. Michiel, Klopt. Uh, ja. Is het zo erg? Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja, als, je, als je niet begrijpt zeg maar, hoe zaken moeten. Dus dan hebben we het ook zeg maar, over een motie van afkeur. Over een stuk wat gewoon geheim is. En we hadden het net in de voorstelling al over. Mm -hmm. Maar dat je in geheim. En dat is het vervelende van geheimhouding. Dat is dus niet openbaar. Dus je kan niet in openbaarheid met elkaar discussiëren. En wat je dan krijgt. is een motie van afkeur. op basis van informatie. waar je dus in open, echt niet in openbaarheid. daarmee aan de slag kan. En dus alleen maar kan zeggen: het is wel zo of het is niet zo. En we kunnen in ieder geval aangeven, en dat hebben we ook aangegeven... want dat is niet, het is niet zoals het gegaan is. En wij steunen ook deze wethouder in zijn, in zijn gang van zaken. Um, en als je het op deze manier doet... dat is eigenlijk bijna tegen, alle, alle, nou, bijna tegen het reglement van de orde in... en tegen de moores die je met elkaar hebt afgesproken. En maar je, je, uh, je plaatst hem ook direct... Ja. Ik hoop dat de Zandworters niet meer op jullie kiezen. Ja, nee, ik, hoop zelf, ik hoop zelfs dat de Zandworters gewoon een keuze maken. Dat hoeft niet per definitie dan D66 te zijn, maar dat kan ook een van de andere landelijke partijen zijn. die gewoon wel een degelijke organisatie hebben, die wel ergens voor staan. Mm -hmm. En ook, ja. zeg maar, uh, niet onnomerend. On on on ja, ja, nou ja, die wel, zeg maar, snappen hoe het werkt. Ja, ja. Maar en Het, ook nou, nou, het staat natuurlijk wel vrij om die motie in te dienen, toch? Of niet? Zeker, ja, dat mag altijd. Dat mag altijd. En dat, daar ben ik ook niet op tegen, want dat hoort ook bij het democratische proces. En waar het mij om gaat, is dat als je een motie van afkeuring doet... dan moet je echt wel gegronde zaken hebben... en dan moet je dat ook niet doen op iets wat geheim is. Nou, de, de dat is dus de stappen. De, stap, ja, die, die de definitie van een uh, motie van afkeuring is nogal, uh, nogal heftig. Hè? Het, het beleid van de uh, bewindsvoerder wordt uh, in, in vertrouwen geschonden. Um, dat, dat is wel heftig genoeg om zoiets te doen. Er is al een aantal keren gebeurd dat inderdaad... Iets te laat werd geïnformeerd en dan zegt de wethouder... sorry dat ik dat gedaan heb en dan zegt de raad oké. Okay. Die heb ik ook een paar keer gehoord. Maar ik ga even naar uh, Karim. Want ik heb Karim in de afgelopen periode... in uh, raadsvergaderingen al vaker horen zeggen... zo gaan we niet met elkaar om. Nou ja, dat klopt. En ik moet ook zeggen dat ik um, een chaotische gemeenteraad zie. Uh, en dat komt omdat er aan de ene kant niet wordt overlegd. Dat hebben we net gehoord ook hier in het vorige onderdeel van dit programma. Maar met jullie ook niet? Um, nou ja, als wij om overleg vragen. Is, is, ik merk dus niet wat de heer Berg zegt: dat er, dat er niet kan worden overlegd. Uh, ik, ik kan bellen en ik heb een antwoord. En we kunnen ook bij elkaar komen en dan hebben we het over bepaalde zaken. Mm -hmm. Dus dat kan gewoon, die deur staat ook open. En ook dat die deur van, uh, voor open zet, en jongens, dan zet ook naar ons open, maar ook die deur die wordt niet veel uh, gebruikt. Maar ik merk gewoon vooral dat er, dat er chaos is in de raad. En dat er ook soms wel bewust chaos wordt gecreëerd. En dat, dat is gewoon echt iets wat ik. Kun je daar een voorbeeld van noemen? Nou ja, bijvoorbeeld uh, de vergadering die wordt heel vaak geschorst. En dan gaat het om uh, even uh, uitzoeken wat, uh, wat precies in het reglement van orde staat. Dat wordt in dit geval best wel vaak ook, ook afgelopen raadsvergadering door Jong Zand wordt bijvoorbeeld gedaan. Uh, dan wordt eigenlijk meteen met het, uh, het handboek gezwaaid en uh, moet de griffier eigenlijk meteen in, in, in glit springen om uh, iets te gaan regelen. Volgens mij dat zelfs op een opmerking van, uh, van mijn buurman hier, uh, waarop eventjes moest worden gecontroleerd. En dat is natuurlijk niet een goede, goede vorm van samenwerking. Dus ik denk dat dat echt een heel groot probleem is van deze raad. En het zorgt daardoor ervoor dat er gewoon nou, letterlijk chaos ontstaat. Kijk naar de hoeveelheid dat de stemmen uh, staken ook de laatste vergaderingen. En dat is natuurlijk helemaal niet goed voor de gemeente. Ik denk dat ik eigenlijk voor alle collega's die ik hier zie kan spreken... dat dat mensen zijn die het zandels belang willen dienen. Maar staken dat die dat stemmen het. om, om, om fertiliteiten of om serieuze zaken? Want uh, het is nu twee keer gebeurd. Amendementen. Amendement. Ja, het, het gaat nu vooral op amendementen. Uh, ja, ik vind dat... Is Een evaluatie? Ja, ja, over iets waar de wethouder heel duidelijk van zegt... Ja, zo werken wij niet. Het is niet zo dat wij als raad... even de subsidie, in dit geval van het Sanse Museum... kunnen controleren mm -hmm. na, na drie jaar. Dat is niet hoe het gaat. En op zo'n punt sta ik het. Of op uh, hoe groot parkeervakken zijn, ja, interessant. Maar ik heb veel liever dat er een, een mooi stuk boulevard wordt gekeerd... waar ook nog eens een keertje het riool... wat al jarenlang mm -hmm. eigenlijk de staat, status wordt aangepakt. Maar het zou wel grondig zijn als de, als de raad met 17 mensen aanwezig is. Dan, heb, dan, heb, dan, heb, dan sta ik de stemmen niet, hoor. Dat is een hele goeie, want dan komen we op een oneven aantal uit en dan heb je altijd een beslissing. Ja, daar, daar gaan wij niet over. Um, we komen daarnaast, we gaan alleen, we weer met 16. Dan is Cisco Nederland nog er niet, die is op vakantie. Nee, die is er wel. Oh, die is er? Ja, ja die is wel. Nou, Cisco Nederland ja. komt terug voor vakantie voor de raad. Ja, <laughs> uh, ja dan, dan, dan dan dan dan oké. Ja, die is er wel. Ga je aan. Dus die komt speciaal daarvoor terug. Ja. We hebben het over uh, open en transparant bestuur uh, gesproken. Hans haalde het net aan. Wat denk jij ervan, Michiel? Open en transparant bestuur. Ja, ik denk uh, alles wat wij doen is natuurlijk in, in, per definitie in het openbaarheid. Hè. Ik bedoel, alles wordt uitgezonden, alles wordt gevolgd. Als je het hebt zeg maar, over uh, een stukje achterkamertjes, uh, achterkamertje ja, dat, dat zie je aan de hoeveelheid schorsingen wat Karim natuurlijk net aangeeft. Uh, overleggen... Uh, Zaken die er spelen. En je hebt natuurlijk met coalitieoverleggen. Is het ook natuurlijk wat de coalitiepartijen met elkaar doen. Hè, waar de wethouders dus blijkbaar ook bij zijn. Uh, ja, dat, dat herken ik nog wel uit het verleden. Ik, ik, ik heb niet zo heel veel grote voorkeur voor dat soort uh, zaken. Zeg maar. dat, dat weten ook de andere partijen. Dat, uh, dat is ook heel duidelijk. Uh, maar ja, goed. Uh, maar dat we op een gegeven moment ook moeten schorsen. Zeg maar, omdat iemand wat roept. Uh, zonder dat daar een aanleiding voor is. Hè. In dit geval Jerry Kramer van, van Jongs Antwoord. die wederom weer niet is hier. En die ook heel veel andere overleggen... dat ook niet structureel niet is, overigens. Um, en wat je dan krijgt... is dat je... je hebt dan dat soort gesprekken... en ook in die schorsing waarvan... Ja, waar, waar, waar slaat dit op en waar gaat het over? Kijk, wij zijn nergens bij betrokken. We willen ook nergens bij betrokken worden... omdat wij vinden dat we op, op een normale, neutrale wijze... een besluit moeten nemen. en Vaak ligt die wel in lijn van het college... of, hmm. of iets andersheid. Maar we gaan niet bijvoorbeeld op een detail zitten van... Uh, maar als je, nou, als je steen wil ik hebben, et cetera. Nee, dat, dat vind ik zo'n... Onkundig iets, dat meen ik serieus. Wij moeten, nee, wij moeten kijken naar de grotere plannen en hoe zit het in zich heel vast. En hoe liggen die zaken bij elkaar? En als je nou, uh, je zegt het zelf, je, uh, als je nou inderdaad zegt van ja, waar gaat dit nou over? Dan kan je dat ook aan hun vragen, toch gewoon? Van joh, waar gaat het nou eigenlijk over? Ja, nou daar heb je dus de schorsing voor. Maar omdat het inderdaad in het reglement, zeg maar, in de volgordelijkheid van een aantal zaken loopt. kun je dus ook, en als de voorzitter zegt: Ja, maar daar hebben we geen discussie over, dan heeft hij ook een punt. Dus dan kun je het eigenlijk niet meer doen. Dus wat je dan krijgt, is een loze kreet. Vervolgens een schorsing, daar worden van allerlei zaken benoemd... waar wij niet van op de hoogte zijn, want wij kennen die gesprekken niet. We weten ook niet wat er gespeeld heeft, we weten het ook niet. Wij weten ook alleen maar wat we zien zeg maar, in de media ja. en alles wat erbij hoort. Ja, je, we laten ons dan er buiten. Wat is dan de toegevoegde waarde om ons dan te betrekken bij zo'n gesprek? Ja, bijna niks. Nee, maar roep het dan ook niet. Weet je, als je dat soort zaken wil bespreken, dan doe je dat of in het presidium... of je doet het inderdaad in je eigen coalitieoverleg... of je schorst gewoon een, uh, je last een extra vergadering in, want dat kan ook. Ik kan gewoon een extra vergadering inlasten en dan kun je het erover ja. hebben. Nou, nou, hebben het... Jullie, jullie het... moeten zorgen dat jullie volgende keer in de coalitie komen, allebei of niet? Ja, ja. <laughs> daar wij niet voor de Laten we het... even naar de volgende vergadering ja, gaan. Daar moeten we zandvoorten voor zorgen. Um, kijk, uh, we kunnen wel zeggen van wij willen het graag. En ik denk dat ik heel goed kan samenwerken met Michiel, maar ook met Kevin. Ik kan met iedereen goed samenwerken. Mijn partij die nu... OPZ? Als OPZ uh, verandert in hoe zij doen... dan valt er natuurlijk altijd over te praten. Maar ik zie daar geen zo, zo inzit, verandering in komen. Mm. Maar mijn partij is een samenwerkingspartij... Vanaf, uh, nou, dat weten vanaf deze week. Met de fusie zelfs. Zelfs met een fusie. Maar wij willen dus samenwerken. Dat is eigenlijk denk ik, het, het gedachtegoed van... Uh, al deze partijen die jullie net opnoemen... die hier, hier ook vandaag zijn. Dat het gedachtegoed is samenwerken. En ik wil daar nog wel even een punt over maken. Want ik denk dat bij samenwerken ook hoort... dat je hele goede persoonlijke connecties kan hebben. En dat wat in de raadzaal gebeurt, in de raadzaal is. En wat daarbuiten is, uh, dat dat gewoon weer eigenlijk het biertje is waar we het net ook over hadden. Maar als dat al niet mogelijk is... dan snap ik wel waarom het in de raad zo moeilijk samenwerken is. Want ja, een klein ding van Amoris is dat je elkaar allemaal een hand geeft, bijvoorbeeld. Uh, nou ja, ik vind dat heel fijn om te doen... even weer persoonlijk contact met, met, met mijn collega's. Maar dat doet sommige leden ook niet. Ja, als zoiets kleins dan niet lukt... Uh, wat verwachten dan... Van doen ze die... dat om het niet te doen of uh, doen ze dat omdat ze uh, er voorbij lopen? Nou ja, als, je, als, je, als je iemand weigert een hand te geven, dan zegt dat wel. Als je drie jaar lang in de raad zit en het is nog niet gebeurd, dan zegt het wel genoeg. Ja, Jouw partij, uh, Michiel, D66, is, is drie jaar geleden veel kiezers verloren omdat er ook gedoe was hè, met de wethouder die toen uh, opstapte, Gerard Kuiper. Daar ja. hebben jullie veel, veel stemmen gekort voor mee. Nee, ik denk dat dat met name te maken heeft met de landelijke situatie zeg maar, en hetgene wat er op dat moment speelde. Uh, en we hebben natuurlijk in een goed overleg hebben natuurlijk een besluit genomen, omdat juist een partij als OPZ gewoon een onbetrouwbare partner was in, in dat soort zaken. Ja, dat, dat maakt denk ik wel mee hoe dat gegaan is. En, ja, het is. Het blijft altijd lastig een beetje, maar wij zijn natuurlijk gewoon heel erg afhankelijk van de landelijke situatie. Ja. En we weten natuurlijk ook allemaal, het CDA gaat dat bijvoorbeeld dit jaar heel goed doen. Uh, weet je, de peilingen staan er goed voor. Ja, maar dat wie, zijn wie, do, die we hebben hier de dorf dus, dus geef ja, do. Nou, kijk, weet je, <laughs> ik, ga, ik ga niks, niks zeggen over uh, hoe zij hun partij noemen, maar het blijft het CDA. En zij zullen dit jaar gewoon weer meeliften op de landelijke trend. Ja. OPZ heeft er... zich ook nog eens de dorf genoemd, hè? Is dat zo? Ja, in, in, in, in, in het begin van hun. Uh, politieke carrière noemen zij zich de Doorspartij. of zo? Ja, dat kan ook nog wel. Ja, ja. ja. het allerbelangrijkste dat elke partij het <laughs> je al. Je nee, ja, wij, wij willen ons ook wel de Doorspartij noemen, hoor. maar nee, maar het, het gaat bij de gewoon echt om en dat is ook echt een oproep aan uh, vooral ook aan de overkant zeg maar, om het zo maar te noemen. Dus aan de mensen die hier vandaag niet zijn, is het, het, is moet... al, het. is al dat je moet zeggen de overkant. Ja, hè? het moet over Zandvoort gaan en ik mis te te veel bij die partijen dat het over Zandvoort gaat. Het gaat vooral over tegenhouden, over niet bouwen. Er wordt ook weer gestemd tegen bepaalde bouwprojecten in. Uh, kijk ook naar de discussie rondom het raadhuis, hoe dat weer liep. Het gaat mij en ik denk ons erom dat we iets voor zandvoort doen. Ja, maar goed, dan moet ik toch even uh, uh, uh, uh, uh, uh, een jong hoog even noemen. Uh, die wilde meer woningen op het Heimelshof. Nou, uh, uh, waarom uh, uh, willen jullie dat ook niet doen? Ik bedoel, dat is niet zo, zo slecht. Waarom zou je luisteren naar, naar mensen die uh, daar wonen en je wil meer woningen hebben. Nou, tuurlijk willen wij overal meer woningen. En Volgens mij, als je het trackrecord van GroenLinks... en nu ook van de Partij van de Arbeid erbij neemt... dan hebben wij volgens mij voor bijna elk bouwproject gestemd. Het gaat mij niet om de hoeveelheid woningen... het gaat mij om dat die woningen er komen. Als wij daar drie torenflats zouden gaan bouwen... zou dat de kosten gaan van de leefbaarheid van de buurt. Iets wat wij niet willen. Daarnaast zou daar heel veel meer procesgang op plaats zijn... ofwel zou er veel meer aan de rechter gaan op dat stuk... En dat zijn allemaal dingen die alles vertragen. Daarnaast zien we in alle projecten die wij nu die we hebben... dat we juist die woningbouwopgave steeds meer aan het, aan het vergroten zijn. Uh, we zitten hier ook op zo'n mogelijke locatie om, om woningen te bouwen. Ja, je, moet, je moet altijd een keuze maken tussen leefbaarheid... dus of je er fijn kan wonen en tussen de hoeveelheid woningen. En ik denk dat als we de woningen goed verspreiden over Sampo, dat we nog steeds heel veel woningen kunnen creëren... Alleen dat we daarnaast ook de buurt leefbaar houden. En ja, eh, jongslandwoord stemt, stemt daar dan voor meer woningen... of wilde daar meer, meer woningen? Maar op andere projecten hebben ze tegen de woningen gestemd. Ja, maar, maar, maar, Bijvoorbeeld het Vier jaar geleden uh, uh, was de bedoeling om, uh, om uh, meer woningen, veel meer woningen te bouwen. Over een jaar zijn er weer verkiezingen. Ik denk dat jullie terug moeten kijken op uh, min of meer mislukte. Uh, uh, dat het mislukt is dat er veel meer woningen bij zijn gekomen, of niet? Ja, ja nee, kijk, Michiel, niet? Nou, ik, ja, ik vind het inderdaad wel lastig. En dat zit hem, zit hem inderdaad gewoon in het vertragingen van het proces. En dat, dat reken ik gewoon echt een aantal partijen aan. Zoals Jong Zandvoort en OPZ. Die echt continu op het proces zitten. Uh, Heijmans Hof was gewoon een goed voorbeeld, zeg maar. Waar participatie bijvoorbeeld echt heel erg van belang was. En waar eigenlijk dan op een gegeven moment de partijen die het hardst roepen en moet geparticipeerd worden, dat eigenlijk naast zich neer willen leggen. Dus dat speelt allemaal mee. We hebben natuurlijk te maken met de parkeernormennota. Dus als je alles kijkt naar het grotere beeld. De stikstoffen, alles wat er meespeelt. Bedrijven die verplaatst moeten worden. Bijvoorbeeld de Nieuw Noord. Het zijn allemaal zaken die meespelen. En dat moet je gewoon doen in goed overleg. En dat betekent ook dat je gewoon betrouwbaar bestuur moet zijn. Dus dat je je uitgangspunten die je van tevoren, af, tevoren afspreekt, ook moet handhaven. Dus je kan dan niet terugkomen op een besluit. Omdat je dan de spelregels tijdens het spel gewoon verandert. Mm -hmm. uh, dat is wat hier nu gewoon de afgelopen tijd is gebeurd. Dat is bij het Heijmans is gebeurd. Ze dus hebben het getracht om bij, we, uh, bij het Badhuisplein dat te doen. Dat en als wel. je dan ook nog een keer een wethouder <tie> daarvan gaat afrekenen... omdat hij uitvoert wat de raad wil... Ja, dan, dan wordt hij voor betaald, echt. toch? Ja, dan wordt hij voor betaald. En dan kun je hem ook niet zeggen. Want, uh, ik krijg een motie van afkeuring aan. Ik moet overigens wel zeggen dat dat een goed punt is van OPZ... om de heer de Kloet aan te stellen. Want daar plukt we nu de vruchten van. <tie> Ja, met de gloed zit je goed, hebben we alweer gehoord. Hij zit juichend in de stoel, dus wat dat betreft... Eh, Mannen, ik, moet bijna, ik, ik, moet bijna ik moet bijna de vergadering schorsen. Ja, we moeten ja. bijna de vergadering schorsen. Nou, nou, de laatste vraag. We gaan nog negen maanden door hè, met deze raad. Uh, wat, wat zijn de belangrijkste uh, uh, elementen die nog aan de orde moeten komen, volgens jullie? Nou, komen, uh, die, die, die, je zal het niet raam, maar er komen heel veel bouwprojecten op ons af. Uh, we moeten nog iets over het M2-gebied zeggen. Niet over de passagespannen, maar over de rest, bijvoorbeeld. Ja. Uh, nou ja, we, kunnen, uh, we, we hebben het museum wat nu nog erdoorheen moet. En dat is okay, ook plan. echt wat daar plein komt terug. En we hebben eigenlijk nog in de laatste zes maanden best wel heel veel politieke stukken. En je moet toch een beetje denken aan, uh, aan de campagne alweer Klopt. natuurlijk. Ja, en nu Ik ook zag, landen... zag dat je al begonnen was op Facebook met allemaal teksten en zo. Klopt, ja. En wat vind jij het belangrijkste, Michiel? Ik denk dat het ook belangrijk is dat we gewoon uh, blijven kijken naar de financiën. Dus uh, deels de uitvoerbaarheid van een aantal zaken. Uh, maar ook gewoon hebben we alles op orde voor het afgrondjaar wat er eventueel aankomt. Uh, en wat we gewoon echt wel nu structureel zien... is dat er gewoon echt heel veel geld overhouden. Veel te veel geld voor een gemeente. Ja. Het is echt heel veel. En dan krijg je het al bijna over 10% en meer. 5 miljoen euro, toch? Ja, dat is het nu. Uh, iets minder dan ik had voorspeld. Uh, ja. Maar goed. Uh, het zat er maar twee ton ja. naast of zo. Dus op zichzelf dat is dat lastig mee. Ja, ja dus dat is heel netjes. Die rekenen we goed. Precies. Ja. Maar als je, dus daar, als je daar, naar kijkt, zeg maar, dan betekent het eigenlijk... dat je je besluitvaardigheid en het uitvoeringsteject... en de capaciteit zeg maar, tegen een aantal zaken aanloopt. Ja. En dat betekent gewoon dat het vlot getrokken moet worden. En dat is denk ik van belang. Oké. Okay. Okay. Heren, dank ja. voor de uitleg. En uh, nou. we zien jullie ja, ongetwijfeld nog... Komende maanden tegemoet vanwege campagne en gemeentenuitverkiezingen. Ja, ja, een... uh, het, het plan is eigenlijk dat jullie allemaal een keer om zijn beurt komen en dan uh, gaan we eens kijken wat er allemaal gebeurt. Goed, dit was Goedemorgens Antwoord van 14 juni. Um, de techniek en de muziek, Charles Duijf. Leuk muziekje gaan, Charles. Dankjewel, dankjewel. Uh, ja. Hans Botman, de redactie en medepresentator. Mijn naam is Ben Zonneveld ja. en ik wens jullie een prettig weekend. Ja, ik wil nog even melden dat uh, Goedemorgen Zandvoort de komende vijf weken niet wordt uitgezonden, helaas. We hebben te weinig medewerkers en uh, we gaan een zomerstop in. Dat is jammer, maar helaas. Prettig weekend.